10 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie is bezig met het massaal oppakken van klimaatactivisten in Amsterdam. Ze blokkeren de doorgaande weg voor het Rijksmuseum. De actievoerders worden één voor één door agenten opgetild en afgevoerd in politiebusjes. De honderden betogers van actiegroep Extinction Rebellion blokkeerden de weg sinds vanochtend vroeg. De gemeente Amsterdam had de blokkade verboden, maar de actiegroep trok zich daar niets van aan. Ze wilden de blokkade een week volhouden om zo klimaatmaatregelen af te dwingen. Het protest maakt deel uit van een internationale actie. Onder meer in Berlijn en Parijs zijn activisten van Extinction Rebellion ook de straat opgegaan. Nederlandse longartsen willen dat de e-sigaret wordt verboden... nu het aantal klachten toeneemt. Het aantal gebruikers met klachten die zijn opgenomen in het ziekenhuis... is opgelopen van 3 naar 8. Ze hoesten onder meer bloed op of kregen last van hevige astma. Eén patiënt was er zo slecht aan toe dat hij op de intensive care belandde. De vereniging van longartsen maakt zich ook zorgen... over de chronische gevolgen die het gebruik kan hebben... en willen verbod totdat er meer duidelijkheid is... over de gevolgen van het gebruik van de e-sigaret... De VS laat Amerikaanse troepen terugtrekken uit het noordoosten van Syrië. Het Witte Huis geeft Turkije daarmee de vrije hand... bij een militaire operatie tegen Koerdische strijders. President Erdogan wil de Koerden in het noordoosten van Syrië verdrijven... omdat ze zouden samenwerken met Koerdische strijders in Turkije. Ze worden door de Turken beschouwd als terroristen. Erdogan heeft zijn plannen gisteren telefonisch met president Trump besproken.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 Het is zaterdag 5 oktober 2019 en dit is het programma Goedemorgen Zandvoort vanuit Hotel Hoogland, rechtstreeks in de huiskamer. Fijn dat u allemaal luistert, we hebben een leuk programma, maar de techniek, laat ik dat eerst zeggen, is van Roy van Buringen, de muziek Cor Dreyer, redactie Gert van Kuik, eindredactie G. Rutte en naast mij zit Cord Ja Pieter, ja goedemorgen. Leuk. We gaan een interessant programma doen de komende twee uur. We beginnen met Peter Tromp namens de ondernemersvereniging Zandvoort. Die gaat praten over de subsidie gastvrouwen Heren die afgewezen is en willen wel graag weten waarom en wat is de oorzaak. Vervolgens gaan we praten met onder andere Leo Miesbeek over de ijsbaan. En uh, ze bestaan tien jaar, dat is toch wel interessant om dat uh, even te horen. En er is een nieuwe voorzitter, we horen wel wie dat is. Vervolgens krijgen we hier een delegatie van uh, de protestmacht tegen Afschot Damherten in onder andere de Waterlijnduinen. Jessica Smit en natuurlijk Willem van der Sloot, onze luisteraar. En daar gaan we boodschappen doen. Kort ja. En in de tweede uur hebben we David Molenburg. Die is de nieuwe burgemeester van Zandvoort. En die komt eventjes uitgebreid vertellen wie hij nou eigenlijk is. En we gaan eigenlijk het interview van een aantal weken geleden overnieuw doen. Omdat dat toen uh, niet goed overkwam. Technische storing. Technische storing, dat, dat, dat hebben we allemaal wel eens. En daar hebben we dubbele gesprek mee. En als uh, laatste onderwerp komt Hans Rijmers vertellen over Jess in Zandvoort. Met de Rosenbergs Trio. Nou, ja. Pieter. Nou, we beginnen natuurlijk met Peter. Peter, wat goedemorgen. Wat is er precies aan de hand met de gastrouw en heren team? Nou, we zijn er al een tijdje mee bezig. Dat je, is... Wat is jouw functie bij ondernemersverenigingslandsvoor? Ik ben voor, uh, voorzitter. Bent... Voor, voor, voor, voor voorzitter ja, dat konden we van de wijk nog zien op de televisie. Ja, ja dat is een leuke documentaire. Dat, dat was een uh, leuke documentaire. Heel leuk was dat. het. Uh, ja, wat willen wij? Wij willen. Uh, kwaliteit leveren in Zandvoort. Daar zijn al jaren met z'n allen mee bezig. Niet alleen ik. Maar uh, ik roep al jaren van de dagen... minder kwantiteit, meer kwaliteit. In alles. En uh, dat is ook... Uh, gastheer, gastvrouwschap. Sinds jaren. en dag doet de OVZ... Uh, met promotiemeisjes... Uh, leuke dingetjes in het dorp op belangrijke dagen: Pasen, Pinksteren, uh, historische Grand Prix, dat soort. En dan komt er een, een uh, welbentje bij. Wat doen ze dan? En dan uh, lopen ze uh, rond in het dorp. Met Pasen worden de chocolaatjes uitgedeeld. Met Vaderdag worden er uh, andere dingetjes uitgedeeld. Met Moederdag. Dat hebben we sinds jaar en dag gedaan. Het innovatiefonds is van mening uh, dat dat niet meer anno 2019 is. Daar hebben ze ook helemaal gelijk in. Dus ik ben vorig jaar heb ik een ingediend om het op een hoger plan te doen met en gastvrouwen. Uh, mij werd verteld dat ik daar het beste mee in contact kon treden met Marketing Zandvoort in de persoon van Lana, ons allen wel bekend. Ik heb een gesprek gehad met Lana, en Lana en ik konden het niet eens worden over de samenwerking. Waarom, weet ik eigenlijk nog steeds niet. Lana stelde zich eigenlijk op het standpunt dat dat niet zoiets van marketing was. Dat moest meer uit de ondernemers zelf gebeuren. Nou, prima. Dus ik kom Roy Dongen dit jaar uh, uh, tegen op pad. Ik vertel mijn verhaal wat ik van plan ben met Zandvoort. En Roy zegt, nou dat is fantastisch... want ik doe sinds jaren hier... ik ben inwoner van Zandvoort... ik doe sinds jaren al... zit ik in de organisatie van de Pride. En uh, wat uh, ik doe... ik geef uh, uh, gastcolleges... aan uh, de HBO in Hoofddorp... Hogeschool... In Leisure Management. Lessure Management is dus eigenlijk een, onder, een Gastheer, gastvrouwschap is een onderdeel van Leisure Management. Wat zou het nou mooi zijn, zegt hij, als wij. Uh, uh, ik kan studenten rondselen. En dat zijn dus dames, vooral dames, maar ook heren tussen de 20 en de 25 jaar. Die bij mij studeren. die stageopdrachten uit moeten voeren in leisure management, in gastheer, gastvrouwschap. Dus die halen we dan mooi naar voor toe. Daar staat een kleine vergoeding tegenover... ten aanzien van uh, ze moeten eten. Uh, OV is in het weekend niet geldig. Dus de trein moet betaald worden, de bus moet betaald worden. Ik zeg, dat lijkt me helemaal fantastisch om dat zo te doen. Hij zegt, ik ga wat uitwerken. Dat gaan we samen doorspreken. En dat dienen we dan in bij het innovatiefonds. Dat spreek ik nu over een jaar geleden ongeveer. Zo gezegd, zo gedaan. Roy maakt een prachtig lijvig rapport van tien kantjes. Heeft hij echt heel veel aandacht aan besteed waarin alles staat. Waarin staat dat we naar een hoger niveau moeten in Zandtrot. Waarin staat dat hij verwacht van zijn studenten... dat ze uh, niet alleen Duits, maar ook Engels en welbeschaafd Nederlands spreken. Er is gesproken over het uh, feit dat we... Uh, Iedereen in Nederland tot kinderen van 4, 5 jaar en toe een mobiele telefoon in hun bezit hebben. Wat is er nou mooier als je een vraag krijgt van een, een gast. Engels, Duits, Frans maakt er allemaal niks uit. Van een gast die hier op het station komt en vraagt hoe moet ik in het centrum komen. En je zegt tegen zo'n uh, gast van hier hebben we de app van Zandvoort. Alstublieft, die zetten we nu op je telefoon. Hier staat alles in wat er te doen is dit weekend. Hier staat alles in waar de openbare toiletten zijn. Hoe laat de winkels open zijn. Hier kunt u alles vinden. Fijne dag verder. Die gastheren, gastvrouwen moeten er goed uitzien. Dat betekent dus dat wij verlangen dat ze in pak komen. Vanwege het feit dat zij stage moeten lopen, zijn ze al... Uh, uh, hebben ze allemaal al een pak, zowel de dames als de heren, zwart pak, witte overhemden. Ik heb gezegd, nou, dat gaan we accentueren naar Zandvoortse begrippen door de heren een blauw-gele stroptas te geven, de dames een blauw-geel sjaaltje. We pakken een i op een rug en ze gaan per groepjes van twee door het dorp lopen op een aantal Zeer belangrijke dagen zoals die er zijn. En eigenlijk is dit ook alles op het. Uh, uh, dit heeft ook te maken met de komende Grand Prix, die hoop ik gehouden gaat worden. Want dan heb je gewoon honderd van dat soort stellen nodig. Het gaat niet alleen om het circuit, dus. Maar we willen ze dus ook neerzetten bij het station. We willen ze ook op de boulevard neerzetten. En natuurlijk ook in het dorp. Het zijn groepjes van twee mensen die door het dorp heen lopen en die alle gasten van de nodige informatie voorzien. Over hoeveel mensen spreek je? Dat is een beetje afhankelijk van het project wat we doen. Kijk, als je Pasen, Pinksteren uh, hebt, je hebt kerst, je hebt uh, alle uh, belangrijke racedagen, zou het een evenement of 7, 8, 9 in het jaar moeten zijn... Naarmate het evenement groter wordt, ik kan mij voorstellen dat met de Max Verstappen dagen, om maar een voorbeeld te noemen, we ploegen van uh, dat we zes man uh, tot tien man op, de, op het circuit hebben lopen, zes tot tien man op de boulevard, zes tot tien man in het dorp. Station. Dus maximaal 30 mensen. Dus dat betekent dat je 30 mensen per... maar dat is dan een groot evenement. De kleinere evenementen kan je beperken tot tien tot man... dat je ze in groepjes van twee laat lopen. Het moet een herkenbaar gezicht worden. Wat ik wil eigenlijk is dat die mensen thuis in de trein... s'avonds terug naar huis gaan en tegen elkaar zeggen... goh, dat is leuk, dat heb ik nog nooit gezien. Want we zijn natuurlijk best wel enig als we zoiets op kunnen zetten. En onder, onder wiens verantwoording moet het... Van onder verantwoording regisseur. van de OVZ de regisseur is Roy Dongen Roy Dongen zegt ik ga voor jou dat stuk schrijven ja. jij moet het wel goed nakijken of, het, of jij uh, uh, akkoord kan vinden ik heb eigenlijk de opdracht als bij voorzitter van de OVZ de eindverantwoordelijkheid ligt bij jou bij bij ligt bij mij. wij zijn uh, begonnen met een aanmoedigingssubsidie van uh, 10.000 euro voor 2019 voor dit jaar van de ondernemersvereniging vanuit de ondernemersvereniging en gezegd van, moet je luisteren. Wij hebben 50 leden de ondernemersvereniging. Uh, ieder ondernemer betaalt gelukkig tegenwoordig 200 euro bijdrage aan het ondernemersfonds. Dat betekent dat de contributie van de ondernemersvereniging Zandvoort verlaagd is... van 360 euro per jaar naar 160 euro per jaar. Het bestuur van de ondernemersvereniging had dat besloten... vanwege het feit dat ze bang waren dat ze anders geen leden over zouden houden en het zijn er maar 50, het zijn er wel allemaal retailers waar we heel blij mee zijn want er zit weer gelukkig een stijgende lijn in en uh, nou 50 keer 160 euro is heel snel uitgerekend uh, natuurlijk Wij zijn verantwoordelijk voor uh, de decembermaand om die uh, te organiseren ook, uh, uh, maar ook dankzij de subsidies die van verschillende kanten maar er moet ook een groot gedeelte van die onkosten moet uit eigen kas komen het Innovatie Ondernemersfonds is ervoor om dat soort initiatieven te ondersteunen. Wat ik nou niet begrijp is dat ze mij op pad sturen om te zorgen voor een stukje kwaliteitsverbetering. Tegen mij zeggen de meisjes en de jongetjes van de Ondernemersvereniging dat ze als die liepen is niet meer van deze tijd. We moeten het naar een hoger niveau. Er komt een rapport wat ze weergaan niet kent met een volledige financiële onderbouwing daarbij. En het wordt afgewezen. Daar praat je over in. Het rapport? Het rapport, wat ja, rooidongen. Hoeveel, hoeveel financiën? 10.000 euro. 9.600 euro voor 2019 was dat. Mm -hmm. En uh, wat wij dus doen is... Uh, maar 2019 is bijna voorbij, dus ik neem aan... Ik bedoel 2020. Nou ja, het, uh, we zijn al een jaar bezig. Ik heb tot twee keer toe al een onderhoud erover gehad. Tot twee keer toe is het afgewezen. Op mei... Volledig door het bestuur van het innovatiefonds. Okay. Het bestuur van het innovatiefonds bepaalt uiteindelijk of het wel doorgaat of niet doorgaat. En dat vind ik zonde. Ik vind het eeuwig zonde. En uh, wij zijn niet voor een kleintje vervaard, Roy en ik. Dus wij hebben gezegd, nou, er zijn ook nog andere bronnen binnen het Zandvoortse... om te zorgen dat we dit gewoon een keer... Uh, op gaan pakken. Het is zo jammer dat 2019. Uh, wat dacht je van het casinofonds, uh, Pieter? En uh, daar zit echt veel geld. Deze aanvraag ligt al bij het casinofonds, want dat moet voor 1 november ingediend worden. Dus we hopen dat die er uh, goed naar willen kijken. Dit rapport is ook gestuurd naar wat mensen bij de gemeente die er verstand van hebben. En uh, ik wil gewoon weten wat hier eigenlijk fout aan is. En ik loop al wat jaren mee, ook ten aanzien van organisatie. Ik weet ook hoe ik subsidie aan moet vragen. En het is uh, eigenlijk onvoorstelbaar dat zo'n leuk project afgewezen wordt. Wat, wat is de invloed van de gemeente? Niet. Nul. Nul. Het bestuur van het innovatiefonds is een eigen bestuur... wat zelf bepaalt wat er wel gebeurt en niet gebeurt. Er is een raad van advies. Een van de deelnemers van de raad van advies heet Peter Tromp... voorzitter van de ondernemersvereniging Zandvoort. Dus ik moet mijn eigen vlees keuren. Dus ik heb hier dus ook geen uitspraak over gedaan in de raad van advies. Is er een wethouder verantwoordelijk voor toerisme? Ja. Die is er. Die zegt van dit is toch interessant. Die heb ik aangesproken. En ik heb Wie gezegd. Wat, Ellen Vrij. Ja. Ik heb gezegd Ellen. We hebben <kwijnt> een rapport. Roy en ik hebben een rapport gemaakt. Roy heeft hem gemaakt. Ik heb hem geaccordeerd. Dat is altijd makkelijk. Dus het is, de schrijver van dit stuk is Roy Dongen. Dat moet vermeld worden. Wil jij er eens naar kijken? Ik stuur hem naar je toe. Ik begrijp niet waarom dit afgewezen is. Ze zegt ik ga het doen en ik ga je antwoord geven. Dat is tot op heden niet gebeurd. Maar ik hoop dat dat alsnog gaat gebeuren. Hij ligt in ieder geval bij het innovatiefonds. Dus 2019 had zo mooi geweest. Ook gezien de Grand Prix. Om daarmee te beginnen... Vanwege ja. het feit dat je dan alle kinderziektes eruit kan halen. Want er komt nog wel wat voor kijken ten aanzien van de organisatie natuurlijk. Maar nou, er is jou niet verteld dat er reden is dat dit is afgelezen? Nou, de reden is dat het... Uh, uh, ik heb hier uh, de afwijzing... En dat is een gewone algemene brief die helemaal niks zeggend is. Wij toetsen iedere aanvraag op criteria die in te zien zijn op de website. Wij konden helaas onvoldoende grond vinden voor het effect op het toeristisch-economisch belang. Het geeft aanwezigen wellicht een betere ervaring, maar trekt geen extra mensen naar Zandvoort. Het trekt extra mensen naar Zandvoort... op het moment dat er geconstateerd wordt... dat iedereen hier netjes te woord wordt gestaan. Ja. Hoort zegt Gezondheid. het voort. Natuurlijk trekt dit extra mensen naar Zandvoort. En we spreken hier toch over een stukje kwaliteitsverbetering... wat ze gaan niet kent. Volkomen onterecht. Ik heb daar bezwaar tegen. Op, tegen deze brief heb ik bezwaar gemaakt. Ik heb gezegd... we willen de kans krijgen om dit mondeling toe te lichten. Geen reactie. Die zou bijna denken, ze willen niet. Ze willen niet. Dat denk ik dus. Ze willen niet. Dus we gaan gewoon verder met het uh, uh, casinofonds. Maar ik vind het wel heel erg jammer. Ik vind het wel heel erg jammer. En of het nou mijn persoon is, dat zou kunnen. Maar dan moeten ze dat gewoon zeggen. Dan laat ik het toch iemand anders van het bestuur uh, indienen. Maar uh, ik breng dit... Uh, uh, Bergen vanwege het feit dat ik uh, het eigenlijk onbegrijpelijk vind... dat dit soort leuke, mooie initiatieven afgekeurd wordt. Want het komt er dus, op neer, komt dus op neer dat het innovatiefonds... die kan jou geen goede reden geven waarom het is afgewezen. Nee. Je krijgt dus geen antwoord. Nee. De gemeente Zandvoort geeft ook geen antwoord nee. in de vorm van... Nee, tot op, uh... heden, te tot op tot heden, heden nog niet. En het loopt al bijna een jaar. Ja, dat klopt. En uh, dus vandaar dat ik hier ook zit. Daar uh, zou je al gefrustreerd van worden? Ja, een, een beetje wel. Een beetje nou, is dit uniek voor uh, verzonnen? Ja, ik kijk, kijk andere plaatsen in Nederland waar dit wel bestaat. Nou, dat zal ongetwijfeld, maar ze zijn mij niet bekend. Maar, dat ze zal, maar die zullen. Ja, dat, ja, denken, uh, dat, is, dat is zoiets dergelijks. Zoiets dergelijks. Zijn die en die zijn nu afgeschaft. Ja, en uh, dit moet eigenlijk uh, uh, ook ondersteund worden door Marketing Zandvoort. Dat is een uitgelezen en die hebben het stuk ook gehad, die hebben het stuk ook gelezen. En daar komt ook geen reactie uit. En Marketing Zandvoort zegt, ja daar zijn wij niet voor. Nee, maar dan kunnen ze het wel ondersteunen. En er zijn zat mensen die het bereid zijn om het uit te voeren. Dongen, mijn persoontje. En, uh, uh, maar het, we moeten wel een basis krijgen om het van de grond t, ja. te trekken. En vooral gezien het Grand Prix gebeuren is het jammer dat 2019 niet door is gegaan. Want we hadden dit jaar mooi kunnen gebruiken om alle kinderziektes eruit te halen. Zodat we in 2020 beslaagd ten ijs zouden komen. Maar, maar je bent er nog niet klaar mee. Bent... Ik ben er nog niet klaar mee, want we hebben nog goede hoop het, uh, op het... Uh, Casinofonds. En uh, ik blijf het raar vinden. Uh, want er is een mogelijkheid bij het innovatiefonds, bij het bestuur van het innovatiefonds, om het mondeling toe te lichten. Wat me erg bevreemd is dat we niet. Ik heb tot twee maal toe gezegd we willen het graag mondeling toelichten. Tot twee maal toe is daar geen reactie op gegeven. En die mogelijkheid bestaat wel om het te doen. Jammer. Nou, misschien moeten ze dat eens voor de microfoon doen je Pieter. Ja. <laughs> uh, nog eventjes, want je bent hier nou toch. Ja. Jij verkoopt kaarten momenteel. Ja, inderdaad, want ik doe ook nog een paar andere dingen. In de winkel doe ik niet zoveel meer, gelukkig. Ja. Roy, sorry. Het is niet voor mij hoor. Dit is gewoon een winntickertje. Die ik dankbaar gebruik gebruikt. Twee seconden heb je. Dat kan niet hè. Twee seconden. Dat bestaat bij mij niet. Stichting Klessen Concert geeft op 21 december. Zaterdag 21 december. Aanvang 8 uur. Weer een prachtig eh, kerstconcert wordt verzorgd door niemand minder dan de Maastrichters daar. Er komen meer dan 100 mannen die daar op zaterdagavond een fenomenaal concert geven. Kaarten te koop bij Kaashuis Tromp. Uh, en ze kosten 20 euro. En ze zijn vanaf heden uh, te koop. Oké, okay. netjes hè? Kort hè? keurig. Yes. <laughs> Dankjewel voor je komst. Heel graag gedaan. We Jullie bedankt. is aan de tafel aangeschoven. Leo Miesbeek en Dennis Spolders. welke muziek was dit? Dat heb ik net aangekondigd toen we het begonnen. Dat is uh, het nummer van uh, Silver. Wem, oh. bam, Schengen-Leng. Zo hé. En uh, de heren zijn gekomen om uh, iets te vertellen over de ijsbaan. Ik zie hier een tekening liggen op de tafel hoe ben, de ijsbaan Leo gaat tegenover gaat. ons. Ja, heb ik nee, net gezegd. Miesbeek. Leo, Miezebeek en Dennis ja. Polder. Goedemorgen. Morgen. Morgen. En... Uh, er is een nieuwe voorzitter. Nee, wacht even. Oh, nou ga je heel erg snel. Nou ga je heel erg snel. Nee, we hebben, een, uh, we hebben Dennis Polders. Die is, die is toegetreden tot ons bestuur. Die gaat ons versterken. En uh, Rob uh, de Graaf, die gaat uh, na, deze, na de tiende editie gaat die, uh, terugtreden. En dan uh, is Dennis uh, beoogd uh, voorzitter. Dus ja, hij is het nog niet, hè? Ja, oké. Okay. Dan moet ik even toelichten, wij krijgen altijd een programmablad van de redactie en daarop staat van dat er een nieuwe voorzitter is van Dijsbaan. Ja, dat maar is dan dat nog is een is beetje voorbarig. Dat is nog een beetje voorbaardig. <laughs> maar de rest van het bestuur is nog steeds zelden. Ja, wel hoor. Rob de Graaf is nog even voorzitter. Ja. Kik de vol penningmeester. Juist. Ingrid Melleren doet de vrijwilligers. Juist. Leo en Melvin die weten iets van de techniek af. Klein beetje. <laughs> en Roy Sandbergen doet sociale media. Ja, ja. ja yes. die zorgen dat we in de, in de lucht blijven. Klopt ja. Dat lijst je. Ja. Nou, kan ik me nog herinneren dat jij een jaar geleden hier aan tafel zat om je zorgen te uiten over de situering van de ijsbaan op het plein um, er ligt nu een tekening op tafel en die zorgen zijn nu weg nee nee nee die zorg is nog steeds want het plein er is nog helemaal niets aan gedaan door de, door de gemeente dus dat is wel jammer maar goed daar zijn we mee bezig dat, uh, dat uh, traject is nu uh, lopende is het op tijd klaar het plein, nee, nee, nee, daar wordt niks gedaan voor de, voor de ijsbaan zelf. Maar wij, zijn, uh, wij passen ons aan, hè, zo gezegd. Wij, uh, wij gaan dan aan de tekentafel en dan uh, gaan we weer een nieuw plan maken. En dat, uh, dat is nu gedaan. Vorig jaar hadden we nog een beetje het oude concept opgeschoven. En nu hebben we een nieuw plan. Ja, schitterend plan, moet met, ik zeggen. Met boom of zonder boom? Met bomen. met bomen Dat was het, vorig jaar het probleem. Ja, nou ja, dat was het probleem, uh, we gingen daar ook uh, met de ijsbaan natuurlijk uiteindelijk omheen. Alleen wat, wat wij graag willen is natuurlijk een vrij plein waar geen uh, obstakels staan en dat is, uh, dat is natuurlijk een aan ja, ja, dat is een plein hè, obstakels. Ja, dat is een <lacht> plein ja, waar je ja. dan uh, alles kan gebruiken, inclusief de muziektent, dat ja. zou mooi zijn. Maar goed, uh, dat is nog niet, uh, nog niet aan de orde, dat geeft niet, dat uh, passen ons wel aan. Hey, voor de mensen die luisteren, uh, de ijsbaan uh, die wordt doorsneden ten opzichte van het muziekpaalverzoek met een weg. De rondweg om het rotonde. De rotonde, ja ja. Ga je die afsluiten of niet? Ja, ja. de kleine krocht gaat dicht ja. en de hele rotonde is afgesloten. De rotonde is afgesloten? Ja. Dus de bussen kunnen daar geen rondje meer maken? Nee, nee, nee. de bussen rijden om. Die rijden over de Halemaestraat, Hogeweg, Oranjestraat. En dan zo Zomvoort zo zo via de weg weer uit. Oké. Okay. Dat betekent dat je verkeersknooppunt hebt zeg maar tegen Albert Heijn. Ja, dat klopt. We hebben een aanvoer vanuit de Oranjestraat en een aanvoer vanuit de Krocht. Ja, de we... Grote Krocht. En dat komt samen, en dat kan de louis in en de Haldenstraat in. Vorig jaar is dat uitgetest en eigenlijk best wel goed gegaan. Okay. Dus dat gaan we nu weer nu weer, weer doen. En ja, als er ooit een aanpassing komt op het hele plein in de Grote Krocht, dan uh, okay. zal dat wat makkelijker gaan. Ja, het, maar, ja. het wordt natuurlijk wel dit keer een uh, bijzonder jaar. Hè? Het is de tiende keer. Dat jullie een ijsbaan hebben. Ja, zo weer tien jaar geleden dat we het idee hadden van, uh, zou had dat bracht, mogelijk zijn? Had je dat verwacht toen je eraan begon? Nou, niet echt. We hadden, je dacht één uh, of twee jaar en dan is het over? We hadden een soort toezing van de eerste komende twee jaar, want uh, gaan we maar proberen kijken, want uh, we gaan nieuw bouwen en dan is er geen ruimte meer. Ja. ja. En wat is <laughs> jij van een ijsbaan vangen? af? Op dat moment uh, alleen oh. dat het ijs erg koud is ja. en uh, heel glad kan zijn. Die uh... moest de cursus vervolgen. Ja, ja, nee ja. ja nog, ijsmeester. Nee ja, ja, Dennis, uh, Dennis, was, uh, Dennis Polders die was ook al een van de eerste ijsmeesters uh, van het eerste jaar. Dat wij uh, gezamenlijk met een groepje van vijf ijsmeesters dat hele verhaaltje runden. Dus, uh, hm, We gelachen toen, hè? He? Ja, het was, ja, ja. was een mooie tijd. Ja, ja. Pionier heette dat, ja, zo gezegd: ja. in, in de nacht om maar, twee uur in het ijs hakken. Ja. Ja. Laten we wel zijn. jullie moeten eerst zorgen voor een gladde ondervloer. Nou, dat is al een hoop werk. Zeker. En dan is het 24 uur die vloer in de gaten houden. Ja, ja. ja dat, is, dat... dat gaat vanzelf. Voor een deel wel. Voor een deel moet je het ook zelf in de gaten houden. Uiteraard. Het is, is een stuk techniek zit Wat je moet uh, aardig je, uh... ah, ja, je in ieder is... geval een dankbare bevolking. Ja, dat zeker. Ja, wat dat betreft uh, alleen maar lachende gezichten. Hè? Ja, die uh. Ja, dat is het mooiste, mooiste wat er is toch? Dat is vaak na de apres -ski, uh. Ja, ja, ja, ja. <laughs> Want dat is natuurlijk ook een hele verbetering geworden. In het begin stond natuurlijk een klein kraampje daar. En inmiddels is het uitgegroeid tot een echt een hutje. Een, een soort uh, ja, wat is het ja. een berghutje. Dus daar lijkt het een beetje op. Ja, maar in het begin hadden we een, een klein hokje. En, ja, erop hadden we een mooie pagodentent tent neergezet. Ja. Dat was het ook weer niet helemaal. En later is het bestuur uitgebreid. Er zijn er andere mensen bijgekomen. En toen is het plan gerezen om een blokhut neer te zetten. Blokhut. En, en ja. aan die blokhut was een klein afdakje. En dat afdakje ja. is wat groter gemaakt. En, en nog groter. En nu hebben we er een mooi terras met tapijt. En, en er ligt overal licht tapijt. En uh, ja, maar dat moet natuurlijk ook wel, want als je met je schaatsen loopt kun je dan niet zomaar. Uh, dan moet je wel een beetje beschermen. Dus, uh... Ja, ja. Uh, de, de, de, de mensen zijn nu nieuwsgierig. Wanneer gaat de ijsbaan open dit jaar? We gaan uh, 11 december gaan we bouwen, dat is woensdag. Ja. En dan gaan we 14 december gaan we open. Om er rond te of 5, 6. En dat wordt een grote happening. En daarna gaan we drie weken gaan we los. 23 dagen ijs, ja, plezier. Ja, dat is, ja. uh, dat is we kunnen we straks vragen, maar uh, wordt het geopend door de nieuwe burgemeester? Kan die schaatsen? Nou, ja. dat uh, gaan, we, gaan we nog even uh, ja, is... allemaal een ja. beetje in. Uh... Ja. <laughs> je weet het niet. Ja, we gaan. Maar dat houden we nog eventjes stil. We weten nog niet precies hoeveel. We zijn we er ook mee doen om, om een mooi openingsfeest te maken? Maar het is tenslotte de tiende editie, dus er moet wel iets ja. speciaals worden. We hebben hier steeds Absoluut. nieuwe activiteiten. Uh, curling is natuurlijk uh, een succesnummer. Uh, een heleboel uh, ploegen die. Doen daar aan mee, fluitketels uh, ja. schuiven, uh, disco on ice. Ik geloof dat de inschrijvingen e zijn uh, al, is al haast en bevol, dus. Uh, we staan in de rij. Waar gaan je nog meer voor activiteiten ontvangen? Wij hebben de zondag voor de kerst, dan gaan we, er komt een, een aantal heren, komen uh, makreel roken. Op de ijsbaan? Nou, daarnaast. Oh. <laughs> Lijkt me wel handig. Ja, ja. En, um, en we hebben de laatste weekend, hebben we de laatste zaterdag, een mooie disco in ijs. En dan wordt er een mooie grote vrachtauto van de veld, wordt naast de ijsbaan gezet, en dan wordt Noppie, uh, die gaat daar dan helemaal, Norbert, die gaat daar een hele uh, muziek- en lichtshow uh, in opzetten. En dan hebben we vanaf een uur of vier, vijf, s middags, hebben we tot s avonds nu uur, tien, half uur, hebben we een prachtig feest. En ja, we hebben een dorpsfeest erbij. ja, ja. ja dat Is een... er nog iets van de centa-run? Ja, dat klopt, ja. Dat is de zondag voor de kerst. Nou, Goeie, goeie van jou, Dennis. Hey. Ja, vertel. Ja, hebben we een run. Ja, maar die organiseren wij niet. Hè? Dat doet de Rotary. Ja. Ja. Die organiseert de centerrun en die gaat ja, op, langs de, de ijsbaan. De ja. En kerstmannen. Kerstmannen. Sinterklaas, ja. Ja. Kerstmannen. En die, die starten vanaf vanuit, uh, vanuit het Gasthuisplein en die maken een rondje langs de ijsbaan. Ja. Leuk. Ja. Hey, maar belangrijk dit keer is ook dat uh, je hoeft niet met contant geld te komen. Want je kan ook pin, met de pinpas vertalen. Ja. Ja, we gaan er met ons tijd mee, hè. Dat is toch ja. nieuw is dat. Nou ja, vorig jaar toch ook wel. Ja, vorig jaar. Ja, ja. Dus, uh, maar dat werkt goed hoor. Ja? Ja, top. Ik bedoel, uh, steeds mensen... contactloos geld zeg geloof ik. Ja. ja, nee, dat weet dus, Perfect, uh, dus... Uh, ja, je wilt niet wel geld daar hebben. Dat wil je niet hebben. Nou ja, dat is natuurlijk ook een dingetje altijd. Maar ja. dat, dat uh, zorgen we wel voor, dus dat het uh, veilig blijft. Dus, uh... En wat leuk is, elk jaar is de kabouterschaatsen. Ja. Die allerkleinste, dat is, dat is echt amusant om dat te zien. Ja. Met stoel. Dat ja. <lacht> is ja. dus ook het enige Kabouters. moment dat de ouders eventjes met, uh, met uh, de schoenen op het ijs mogen. Hè. De rest van het jaar uh, of de rest van de tijd uh, uh, mag je dus niet met je schoenen op het ijs. Alleen tijdens het kabouterschaatsen, eventjes met de kleine. Ja, mag je je kind begeleiden, dat is het eerste uur van de dag. Ja. Weet, uh, we gaan op een bepaalde tijd open en een uur ervoor is het kabouterschaatsen. Speciaal voor de kleintjes en... Uh, Geïntroduceerd in een, in een groot succes. Ja. zijn er wel eens eh, EWO, zware EHBO-gevallen geweest. Want jullie hebben voortdurend mensen, van het Rode Kruis erbij de hand. Nou, zijn er nou veel... Nee, uh, mij... natuurlijk. Er zijn wel, wel hier en daar wat armpjes gebroken of, uh, of uh, pijnlijke plekken op het hoofd uh, gehad. Maar uiteindelijk is het allemaal uh, met de CIS afgelopen. Uh, dus ja, het, ja, het IJs is glad. En als je uh, op de ijsbaan in Haarlem gaat schaatsen, dan gebeuren ook ongelukken. Hier gebeuren ook ongelukjes. Er zijn altijd uh, wel uh, EHBO'ers uh, of iemand met een EHBO-diploma aanwezig. En uh, ja, je wordt begeleid, maar daar worden de kinderen in begeleid. En dat, maar er is, zijn tot op heden, en laten we afkloppen, geen ernstige gevallen geweest. Maar het blijft het letsel dus. Uh. Qua vrijwilligers, jullie zitten nog goed in het aantal of kunnen jullie nog mensen gebruiken? We hebben een ploeg van uh, zo'n 65 man ja. vrijwilligers die uh, graag uh, voor, met ons samenwerken. En dat is, uh, ja, maar als er dus voor ja. mensen luisteren denken van ja, bij die ijsbanen wil ik eigenlijk toch al wat gaan doen. Ik ben nu gepensioneerd. Je altijd contact ergoed. opnemen met ja. Inke Mullen. Ja, precies. Ingrid Mulder, van de IJsbaan. Van de IJsbaan. Dus als mensen nu luisteren denken van nou, die IJsbaan, dat lijkt morsig leuk. Stuur een berichtje naar bestuur. je IJsbaan Zandvoort.nl En het komt altijd bij de juiste persoon terecht. Nou. En er zijn altijd mensen nodig, hè? Altijd. ja. ja. Linksom of rechtsom? Ja, er vallen mensen af. Er komen mensen bij. Het is gewoon een gezellige pluk. We beginnen altijd met een introductieavond. Voor de opening van de ijsbaan. Met alle vrijwilligers bij elkaar. Ja. Op een plek is er ergens in Zandvoort. En we hebben een laatste avond. Dat is de donderdag nadat we gesloten zijn. En dan zitten we met z'n allen bij Excel. En die, die verteert dan de, de vrijwilligers. Ja. Hoe staan jullie er financieel voor? Goed. Het is <laughs> dus geen subsidie voor Jawel, ja nee, zonder subsidie en zonder sponsors is dit onmogelijk. Dus uh, dat is, uh, ja, dan moet je 20 euro per kind gaan vragen per dag ofzo. Dat, dat is natuurlijk onmogelijk. Dan zullen we, denk ik, streven naar een uh, gelijkwaardige prijs op dit jaar ten opzichte van vorig jaar. Maar mensen kunnen dus wel een sponsoring aan laten brengen rondom de ijsbaan. Ja, nee. Sponsors zijn van harte welkom. Ik bedoel, uh, je krijgt een bord. We hebben dit jaar ook uh, wat, wat bouwhekken rond de ijsbaan staan. Gezien de situatie. En daar willen we wat grotere doek op uh, plaatsen. En daar uh, kun je met uh, wat, wat specifieker aan uh, mee op uh, sponsoren. Ja, dus een grotere, grotere sponsors zou ja. erg fijn zijn. Ja. We kunnen niet zonder. Nee. Oké. Okay. Nou, dan... Uh, dat wil ik omwille van de tijd uh, gaan afsluiten. Want het is alweer... Uh... Ja, het is tien Ja, ben Jij nog wat te zeggen. Toevoegen. Hij is een halve slag gedraaid eigenlijk. Als ik de tekening zo zie. Uh, de ijsbaan. Dus ik denk, uh, dit is toch uh, de, de, de, zeg maar, de lange kant van de baan. Ja. Daar gaan we straks uh, met z'n allen over de bebording uh, kijken naar die kinderen allemaal. En uh, nou, achter je in de rug heb je dan uh, zeg maar, de, dus nieuwe, de, de nieuwe... Een nieuwe, nieuwe restaurant. Noble Tree, hè? Een ja. terras. Ja, en ik denk dat dat juist een hele, een hele goede locatie is om, uh, ja, om dat te combineren. Ook voor hun. En waar staat Harry? Of Harry doet het niet meer? Hè? Dat nee, is, het, eh, nee ja. daar, is, daar is niet echt meer plaats voor. maar die stond, Vorig jaar stond hij toch bij de Albert Heijn. We hebben Albert Heijn hier. Ja, precies. Dus uh, nee, ik denk dat dit juist een hele, hele leuke en gezellige opstelling zal worden. Wat dat betreft. Dat ziet er goed uit, jongens. Ja, een win-win situatie ja. misschien ja. wel. Ik wens ja. jullie erg veel geluk. Ja. Dank u wel. Thanks. Veel uh, ijsplezier. Ja. Kan je zitten Dennis? Ik kan schaatsen, ja, ooit gedaan, vroeger. je uh, zes was. Te, ja, precies, ja. De, de eerste jaren van de ijsbaan gingen wij als razend over in de rond, hè? Ja, denk Ja, om... ja, ja. Nee, daarna heb ik het maar niet meer gedaan. <laughs> uh. ja, dus ik schaats niet, Laya, mee... want de maten die passen mij niet. Nou, Jawel, okay. hoor. Ik regel voor jou op een schaatsen, hoor. <laughs> komt goed. Graag. Ja, <laughs> ja, komt goed. <laughs> okay. Gevaarlijke opmerking, hoor. Ja, ja ik ja, kan schaatsen. Dennis, bedankt, uh, bedankt. Graag gedaan. gedaan. Yes, Houd de Mama -hmm. mm -hmm. En die is al voorbij. Maar 5 oktober is net zo belangrijk. En, uh, aan tafel zit Jessica Smit van Animal Rights. Uh, en uh, onze alle bekende Willem van der Sloot hier uit Zandvoort. Als ik zeg de hertenfluisteraar, dan weet iedereen meteen, oh ja dat is Willem. Nou, als, als je zegt Willem uh, van de herten, dan weet ook iedereen <lacht> wie dat is. Ja. Nou, beide aan tafel. Uh, jullie hebben vandaag georganiseerd een protestmars tegen de afschot... En dat is vanmorgen begonnen op het station Spleen. Mensen alle lopen naar de Zuidduinen, ja. parkeerterrein Zuid. Ja. Dan terug naar het centrum, ja. een liedje zingen. Ja. En dan weer terug naar het station, naar het station. Ja. Dus ze zijn terug bezig. Ja. En het is vanmiddag trouwens, na, na de uitzending. Om één uur begint het. Oh, ja. stond in de kant dat vanmorgen al zou beginnen? Nee, vanmiddag is het. Oh, vanmiddag ging ja. je dat doen? Ja. Heel goed. Dus en. als mensen nog aan willen sluiten, dan kan dat. Wat verwacht je? Want Komen er erg veel mensen? Oh, uh, we schatten uh, het is altijd een beetje lastig inschatten van tevoren. Um, we denken 150, we hopen op 200. Oké. Okay. Kom jij zelf uit Zandvoort? Nee, ik kom niet uit Zandvoort. Waar kom je vandaan? Dan? Ik kom van de Veluwe. En, en dat... ik woon in Den Haag. En dan kom je speciaal hiervoor aan het doen? Ja. Zo. Dus dat betekent dat er een heleboel mensen die meelopen uh, weinig of niets van Zandvoort weten. Nou, we verwachten ook zeker een heleboel Zandvoorders uh, die gaan komen. Oké. Okay. Um, wat heeft jou zo geroerd om dit te organiseren hier in het ja, nou Ik werk voor, voor Animal Rights. Uh, we zijn een dierenrechtenorganisatie. We hebben vier campagnes. Uh, en een van die campagnes richt zich tegen de jacht in Nederland. Dus we willen eigenlijk... Uh, ons ideaal is uh, in heel Nederland een einde aan de jacht. Uh, we hebben hier al eerder geprotesteerd, gedemonstreerd. Twee jaar geleden volgens mij. Uh, samen met faunabescherming uh, Piep Vandaag. Uh, ja, nu komen we weer terug. Uh, Waarom specifiek eh, voor de waterleidingduinen? Waarom? Ja. Nou, sowieso alle dieren in Nederland gaan ons aan het hart natuurlijk. Specifiek voor de waterleidingduinen omdat hier enorm veel dieren worden doodgeschoten. Waarschijnlijk gaan er nog veel meer dieren worden doodgeschoten dan vooraf was nou ja, bedacht. Of vooraf was gepland of wat in een model was voorgesteld. Op 1 november begint het afschot weer. Uh, het is nog niet bekend hoeveel dieren er afgelopen winter zijn doodgeschoten. Het is ook nog niet bekend uh, wat de cijfers van de voorjaarstelling zijn van eerder dit jaar. Um, dus ja, dat... Waarom is het niet bekend? Want regelmatig krijgen we hier de boswachter op bezoek. En die zegt ja in mei is de teldatum. Ja. Maar in juni heeft u ons precies kunnen vertellen hoeveel er afschot was afgelopen jaar? Ja, nou, vorig jaar waren die cijfers wel heel vroeg. Uh, in 2018. Maar dit jaar zijn ze nog niet gedeeld met het publiek, in ieder geval. Hè, en over minder dan een maand uh, begint het afschot weer. Uh, het is natuurlijk heel erg belangrijk om te weten... Uh, van, nou ja, hoe staat het ervoor? Uh, hoe staat het met de plannen? Uh, vorig jaar waren er ook al berichten... dat er duizenden dieren meer doodgeschoten gaan worden... dan vooraf uh, was bedacht. Wij willen heel graag weten... Uh, ja, hoeveel dieren zijn er doodgeschoten? Nu in ieder geval bijna 3000, zonder de cijfers van afgelopen winter. Naar hoeveel zijn het er nu echt in totaal? Uh, werkt dit beleid überhaupt wel? Hè? Um, zoals het er nu uitziet, werkt het eigenlijk helemaal niet. Even, even voor mij. Ja, ja. <coughs> er is ooit gezegd, en Willem corrigeert als het niet juist is, de waardleidingduinen biedt plaats voor 800 hechten even afgerond. Klopt ja, dat, dat zeggen hun, ja. Zeggen dat zij? zeggen zij, ja. Dat uh, staat in de plannen is, van de provincie, in ieder geval. 800, daarvoor is voldoende eten en bewegingsvrijheid en weet ik veel wat. Bij de, telling, de eerste telling waren er 3.000 tot 4.000 damherten. 3400. 4.400. Uh, nou, er is afgeschoten... Uh, ja. Dan denk je van nou, dan loopt dat aardig snel terug naar die 800. Dat zou je denken. Maar er zijn zoveel uh, jonge heetjes weer bijgekomen. Ja. Dat het aantal dat is haast meer dan dat het was. Ja. En dat zeggen wij ook elke keer uh, uh, bij alle plannen die worden gemaakt... Afschot zuigt, zorgt ervoor dat dieren zich meer gaan voortplanten, dat ze zich sneller voort gaan planten. Uh, er is voldoende, juist als je dieren afschiet, er is, nog steeds, uh, is er nog steeds meer voedsel voor de aanwezige dieren in het gebied. Nou, en doordat die cijfers zo snel teruglopen, een natuurlijke proces wat dan in werking treedt, is dat de dieren die er nog zijn, nou, die gaan zich sneller uh, reproduceren. Dus eigenlijk is jacht is nooit, nooit een oplossing om, om een populatie dieren in en heb balans te brengen. Uitschieten. Dat zeggen ze. Zeggen ze. Ja. Ja. Dat weet je natuurlijk niet, want we staan er niet bij. Maar goed, dat is inderdaad wat ze zeggen. Dat hebben ze nu al drie jaar gedaan. Ja. Ja. De hindes afschieten. Ja. Ja. Nou, uh, hoe, hoe, hoe raar is het dan dat er zoveel hertjes bij zijn gekomen? Ja, ik snap het ook niet. Nee. Nee. Dus uh, het hele verhaal klopt gewoon niet. En uh, dat de cijfers nu nog niet bekend zijn, is belachelijk. En uh, Fabian Zoon van Partij van de Dieren heeft het nu ook uh, in provincie provinciehuis naar de buiten gegooid. Ja. Ze willen antwoorden hebben. Ja, gisteren, de getellingen kloppen niet en uh, ze gaan het in vijf jaar. Ze hebben vijf jaar de tijd om het van 1 tot 3400 naar 800 te brengen. Nou, dat gaat niet gebeuren. Maar als dat dan niet blijkt te werken, wat is dan uh, wel de oplossing? Want er moet een ja, oplossing voor komen. Stoppen met schieten als eerste. En dan zal de, zal de populatie niet zo hevig zijn. Er is genoeg eten in de duinen. Er is genoeg eten in de duinen. Alleen, je moet die dieren met rust laten. Je moet niet 1 of 2 miljoen mensen in die duinen willen, wandelaars. Dat is veel te veel. Dat moeten ze niet doen. En dat willen ze. Ze willen gewoon te hebben vorig jaar 1 miljoen mensen in de waardleiding. Geld komt er binnen. Nou, willen ze wel 2 miljoen. Hou op. Laat, dat laat de het, laat een natuur met rust. De maar natuur moet je met rust boswachter. laten. ja, ik herhaal ik wat die man zegt. Die zeggen, ja, maar die domheden, die vreten alles op. Dus ja. voor de andere dieren blijft er weinig of niets meer over. Ja. Dus het is verstoring van het totaal... Een ecologische verschraling. Ja. Dat hangt er ook weer van af hoe je, het, hoe je het bekijkt. Er zijn enorm veel rapporten verschenen over dit gebied. Nou, ik ben zelf geen wetenschapper, dus ik vind het heel makkelijk heel lastig, sorry, <laughs> om daar dan de juiste conclusie uh, uit, uit te trekken. Uh, de dierenbescherming die heeft um, twee onafhankelijke onderzoeksbureaus ingehuurd. Uh, die al die tien rapporten die er zijn verschenen, die hebben ze nou ja, uh, he, geëvalueerd. Op, op, of er wel de juiste conclusies worden getrokken. En die conclusie is weer, ja, in geen enkele van de rapporten worden eigenlijk de juiste conclusies getrokken... of er worden verbanden gelegd die er niet zijn. Ja, ik heb dan ook uh, gelezen ergens op, uh, op internet dat uh, de herten worden tegenwoordig gezien als een invasieve soort... Yeah. Hè, die zich ongebreideld uh, voortplant en, uh, zullen we zeggen, bezet neemt van het uh, gebied... waardoor er eigenlijk weinig andere mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld uh, regen. Voor, ja. En... Daar moet dan wat aan gedaan worden. Nou, ze proberen dat dan met, met afschot, maar dat blijkt dan niet te werken. Maar wat is dan jouw voorstel om het probleem op te nou, dat lossen? Geen rust in de duinen. Rust in de duinen. In een ideaal Nederland. Hè, dat, dat, dat, dan dan zouden elk alle grote natuurgebieden zouden met elkaar verbonden zijn. Dan kunnen de dieren kunnen migreren door heel Nederland en ook naar, naar uh, België, uh, Duitsland. De wolven is weer terug in Nederland. Dat geeft ook de wolf de mogelijkheid om, doden, om naar alle... Sorry? Die zijn allemaal weer dood. Want, uh... In België uh, is er een wolf waarschijnlijk doodgeschoten in ieder ja, geval. Ja. Uh, maar goed, hè, er zijn meerdere wolven door Nederland getrokken de afgelopen jaren. Uh, gaan er gaan waarschijnlijk ook meer komen uit Duitsland. In het meest ideale beeld verbinden we alle natuurgebieden met elkaar. Is er geen jacht, laten we alles met rust. Maar je hebt er wel geen problemen mee dat een wolf uh, een, een, een jong damheertje gaat verscheuren? Ja. Nee, dat is de natuur. Het is gewoon een, als de wolven hier terugkomen, is dat gewoon een natuur. En dan moet je... Laat, Ik kan laat me gaan. voorstellen dat als er een kind nou, ja, ja, door die duinen loopt... Okay. dat ze een trauma maar, van krijgen. Ja, maar daarom moeten de mensen wat minder in die duinen komen. Het moet geen, geen, geen toeristengebeuren zijn, dat, dat, dat, dat, dit duingebied. Dat moet je van de natuur, zo met rust laten. Willem, laat alles groeien, laat alles leven wat, wat daar hoort te leven. binnen van slot Sloot, je bent een bekende hier in Zandvoort, een kenner... Hoe komt het dat de afgelopen maanden ik weinig of geen damherten meer door de druppel lopen? Nou, uh, vorig jaar en het jaar daarvoor was de, de brons laat begonnen. En nu is hij vroeg begonnen. Ze zijn vroeger teruggekeerd. In Teveeloe was het vorig jaar al veel eerder begonnen dan hier op Zandvoort. En het jaar daarvoor ook. Nu zijn de herten al weggetrokken. Vorig jaar stonden ze op de Natuurbrug. Bij de De herten uit Zandvoort, Die konden er niet door. Dat was dierenleed de voeten uit. Ik heb het vier weken helemaal in beeld gebracht. De, de, de bok aan de ene kant van de ABD-duinen. En die konden niet naar hun eigen hinders toe. Dat nou, was verschrikkelijk om te zien. Echt verschrikkelijk. Op 1 november werd het, was het hek opengemaakt. Door een of iemand. Maar een activist is het niet geweest. Want die gaat het hek, niet, die gaat het hek loshalen. En die gaat het tegen de kant gooien. Maar een activist neemt niet het hek mee naar huis. Dat is heel raar. Dat ik hek weg. Het één he hek was er gewoon verdwenen. Maar, nou, Willem, sorry. Willem maar een activist hek, doet dat niet. Willem, even terug. Waarom lopen er geen of nauwelijks dan meer door het dorp? Is dat puur die brons? Dat is de brons. Ja, ja, dat ja, is de brons. En wanneer komen ze dan weer terug? Nou, uh, ze zullen eerder terugkomen dan uh, vorig jaar. Vorig jaar kwamen ze op 1 november terug. Wow. Ja. En misschien nu wel eerder missen maar een beetje. Dat een heleboel mensen zeggen dat. We missen ze. En het gras groeit heel hoog overal in Zandvoort. Nou, ik maar niet, het hek hoor. staat er in Zuid. En misschien... U mist ze niet? Nee. Nee? Nee, nee? niet in mijn duin, uh. in tuin. In dit zijn. En, ja. en de, de schade die aangebracht wordt. Uh, uh, ik, ik heb een dom heet op mijn auto gehad. 6.000 euro schade. Nou, lekker. Bij wie kan je terecht met die schade? Ja, nou, bij moet. Hecht is van niemand. En waar is het aangereden? Waar heeft hij het, de het Op de Zeeweg. Op de Zeeweg. daar is het de afrastering. moet je maar eens gaan kijken hoe slecht het daar is. Dat 40, 50 jaar oud, afrastering. Maar elke week is daar wel een ongeluk. Nee. In de winter, als ze gaan schieten, gebeuren daar ongelukken. Vanaf? Ja. Dit was in de zomermaanden. Ja, nou goed. Oké, okay, dan hebt u uh, een gehad. Maar het is, uh, op de zeeweg is de afrastering zo slecht, 40, 50 jaar oud. Oh ja. En uh, bij de uitgangen kunnen ze de herten zo eruit lopen. Nou, dat gebeurde hier op de brede roodstaat. Dus ook ja. achter de twee huizen liepen ze kropen zo de duin, de ja. duin uit. En er zat nu een hekwerk van uh, 800 meter. En dat, dat werkt, want er komen er nog maar heel weinig herten kwamen erna uit. En je schrik je echt hot erop in opeens. In een schemer zo'n zo groot beest voor je oversteekt. Ja. Ja. En bovenop je auto terecht komt. En hoe ging het met het hert? Uh, dat hert dat, dat vluchtte uh, en het is later doodgeschoten door zo'n uh, officiële jager. Als mijn auto ook kapot is, dan is een het en ook allemaal uh, stuk. Dat, uh... Nou, het hoeft niet altijd. Ik weet dat Dammet Mertenschevige die is vijf jaar geleden op een auto uh, terechtgekomen. En die heeft nog vijf jaar geleefd, tot die uh, 11 ja, augustus is, uh, is afgesloten. Uh, dit was zo stuk, er staat stu ja, goed, op hele, de auto. De hele linker achterkant was, was ook beschadigd, maar hij kon blijven lopen. En maar hij... ik ben blij dat hij niet door mijn raam naar binnen kwam. ja. Dat, ja. ja. We hebben nog drie dat minuten voordat het okay. nieuws begint. Ja. Uh, de protestmars. Ja. waar is dat precies? Het begint bij het station, stationsplein. Ja. Um, daar verzamelen we. Dan lopen we uh, langs... En hoe laat verzamelen we? Eén uur verzamelen. En ja. Ja. Rond kwart voor twee beginnen we met lopen. Okay. Ja. Dan lopen we naar het parkeerplaats De Zuid... Uh, daar zijn een aantal toespraken. Susan Hartlund, onze directrice, uh, die zal spreken. Fabian Zoon uh, van de Partij voor de Dieren. Hans Bauma, hij, uh, hij wordt ook wel de dierendominee genoemd. Hij is theoloog, uh, schrijver, dichter. Uh, dan lopen we naar het uh, gemeentehuis. Oh ja. uh, burgemeester en wethouder zijn daar. We uh, hebben daar nog een korte toespraak van Willem. Er uh, worden wat dingen overhandigd. Dan gaan we naar het bekende protestlied uh, zingen. Wat de meeste mensen denk ik wel kennen uit, uit Zandvoort. Dan lopen we terug naar het station. En uh, dat is het een beetje het einde van de mars. Oké. Okay. Nou, Je dan, hebt in ieder geval mooi weer. Je hoeft niet te ja, mooi weer. Lopen. Het valt heel erg mee. Toen het mee, zo ja. mooi was van de zomer. Dat is zo heet. Ja. Iedereen op het strand was. Was ik in de duinen. Ja. Als enige. En ik heb heel veel bramen geplukt. Ja. En ja. daar dat heb geld opgeleverd. Die bramen. En dan gaan we vanmiddag een goed doel blij maken. Heel goed. Ja. Heel goed. Bedankt Dank voor jullie komst. Ja. Ja. Bedankt voor jullie tijd. Ja. Ja. Dankjewel.